Dat zou goed nieuws betekenen voor onder meer de inwoners van Tokio. Die miljoenenstad ligt zo'n 300 kilometer ten zuiden van de kerncentrale. Rond de kerncentrale Fukushima 1 in Japan zijn concentraties radioactiviteit gemeten... die zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. In een van de reactoren was gisteravond Nederlandse tijd opnieuw een explosie... en die zou het reactorvat hebben beschadigd. Bij een andere reactor brak brand uit. Ook daardoor zijn mogelijk lekkages ontstaan.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 Wereldwijd zijn er honderden mensen opgepakt. De verdachten wonen onder meer in Nederland, Spanje, Engeland en de VS. De hoofdverdachte is 37 en woonde in Kromenie. Hij was de beheerder van het netwerk dat nu is ontmanteld. Politiekorps uit verschillende landen hebben er jarenlang aan gewerkt. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders zijn opgepakt. Morgen worden op een persconferentie meer details bekendgemaakt. In Leeuwarden is een grote stroomstoring geweest. Volgens netbeheerder Tennet zaten ongeveer 12.000 huishoudens... van een kwart voor acht tot half elf zonder stroom. Het ziekenhuis van Leeuwarden werd niet getroffen. Door nog een oorzaak vielen twee transformatoren uit. Door de stroomstoring werkten ook veel stoplichten niet. En daardoor stonden er tijdens de ochtendspits rond Leeuwarden... meer files dan normaal. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar vanuit het zuiden... breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt een graad of 15.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 Ja, dat is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 your ways to Get you through the night Wake up, the sun's shining bright Let's go out of bed into the light Shape up, we won't forget Still there's lots of love left to hold is from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 Me, I don't know Won't you hear me, I don't know, want you hear me l'inconnia Stasera dolce amica mia io sto pensando a te a te che forse stai sentendo me sul dammancale di un tramonto profuma non foschi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 rabbie EN goti che non so Sul di un tramonto gridano foschi così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 We are Where the thunder turns around the run so high